10 uur. De Radio1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemorgen en welkom. We zijn weer de hele dag bij u met nieuws, sport en muziek. Zetten de Europese leiders vandaag weer een stapje in de richting van een verenigde Staten van Europa. Geen pillen, maar rockmuziek gaat psychiatrische patiënten helpen in een kliniek die vanmiddag in Amsterdam de deuren opent. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. De tandartsen zeggen dat de kosten dit jaar niet meer zullen stijgen dan de inflatie. De beroepsvereniging NMT wil ermee tegemoetkomen aan de waarschuwing van minister Schippers... Sinds begin dit jaar zijn de prijzen in de mondzorg vrij. En deze week bleek uit onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit dat de prijzen het eerste kwartaal met bijna 10 zijn gestegen. Schippers waarschuwden daarop dat de prijzen eind dit jaar... tot een acceptabel niveau moeten zijn gedaald. En de tandartsen doen nu de toezegging dat er eind dit jaar... buiten de inflatie geen stijging van de kosten is. De beroepsvereniging spreekt van een harde resultaatsverplichting. Rond Schiphol rijden geen treinen door een stroomstoring. Treinreizigers moeten rekening houden met zeker een uur vertraging. NOS-collega Jozefien Truiman. Er staan erg lange rijen voor de taxis. Er rijden bussen af en aan, maar mensen ondergaan het allemaal volgens mij wel gelaten. Ik heb ook even met de machinist gesproken en die vertelde mij dat het inderdaad tot ongeveer zeker tot half elf gaat duren. En het vervelende is dat er ook nog een aantal treinen achter ons zaten die vast zaten in de tunnel. NS raadt mensen in Amsterdam aan om met de metro te reizen. Het Turkse leger stuurt luchtafweergeschut naar de grens met Syrië. Op de staatstelevisie in Turkije waren beelden te zien van een militair konvooi... dat op weg is naar een grensplaats in het uiterste zuiden van het land. En dat is een reactie op het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië afgelopen vrijdag. De NAVO heeft Syrië daarvoor scherp veroordeeld. De Turkse premier Erdogan noemde het eerder een schandalige aanval en een vijandige daad.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 Economie-redacteur Peter van der Meerschout. Ze zullen natuurlijk wel een positie moeten veroveren... en dat doe je door net even onder de prijs te gaan zitten... van de bestaande partijen. Maar wij als consumenten zullen hier nog niet zo heel veel van merken... want voorlopig willen ze de consumentenmarkt nog niet gaan betreden.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 AMB ah, verkeersinformatie. Op dit moment nog vijf files. Er zijn nog een paar opvallende files over uit de spits. En op de A50 of de N50 was dan een aanrijding. A2 richting de Belgische grens tussen Meersen en Gronsveld 3 kilometer en de N50 dus rollen richting Emmeloord. Daar is de weg bij Kampen-Zuid dicht door een aanrijding met een vrachtwagen en twee personenauto's. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En hierdoor loopt het ook vast op de A50 Arnhem richting... Oh nee, wacht even, die files is inmiddels weg. De A50 Arnhem richting Os knooppunt Valberg en de knooppunt Ewijk 2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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vanmiddag liggen in Brussel hele gevoelige plannen op tafel... om de Europese Unie om te vormen tot een Verenigde Staten van Europa. Als de Europese leiders bij elkaar zitten... opent oud-minister Ab Klink in Amsterdam een bijzondere kliniek... voor psychiatrische patiënten. Een initiatief van Jules Tielens. Meneer Tielens, goedemorgen. Gaat u het echt over een andere boeg gooien? Uh, dat dacht ik wel. Ja. Lekker kort, zou ik zeggen. <laughs> zometeen weer. Maar eerst, waarom is Schiphol bijna elke week onbereikbaar met de trein? Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Rond Schiphol ligt het treinverkeer plat door een stroomstoring. Aan de telefoon NS-woordvoerder Erik Trenthaber. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor u niet zo'n hele goede morgen alweer een storing. Wat is er de oorzaak ervan? Er is een stroomstoring, dat werd al gemeld. De toedracht daarvan weet ik niet precies. Het enige wat ik weet is op dit is dat er geen treinverkeer mogelijk is naar Schiphol toe. In de stations om Schiphol heen is er businzet geregeld. En dat is onder andere het project Utrecht-Schiphol, Leiden-Schiphol en Amsterdam-Zuid. En dat is op dit moment wat ik u kan melden. Ja. En dat de prognose zeker tot het middaguur zal zijn op dit moment. Zeker tot het middaguur. Heeft u dan enige zicht op hoeveel reizigers daar last van hebben? Het was uh, aan de, de rand van de spits, zo even half negen, negen uur. Dus er zullen wel wat mensen hier last van gehad hebben. Precieze aanvallen weet ik niet. Maar het is hier wel een, een stukje van de spits waar mensen uh, hinder van hebben. Onder, ondervonden. Ja, en, en veel mensen die een vlucht missen, ben ik bang. Nou, daarom ook zo snel mogelijk bus inzet geregeld. En we hopen dat het op een uh, minimum beperkt beperk blijft. Mm. Nou, is dit de zoveelste keer dat het misgaat bij Schiphol? Hoe kan dat toch steeds? Net. Daar kan ik nu verder niet op ingaan. Het enige wat ik nu kan zeggen is wat wij eraan doen en wanneer het uh, hopelijk opgelost is. Ja, maar er zijn natuurlijk veel op Twitter ook weer veel reacties. Mensen zijn het wel een beetje zat. Begrijpt u dat? dat? Dat begrijp ik uiteraard. Als je niet kan reizen, terwijl je dat wel verwacht, is dat natuurlijk uitermate vervelend. Ja, zeker rond Schiphol. Ja, zeker rond Schiphol. Maar dat geldt ook voor andere trajecten. U doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen. Absoluut. Maar rond het middaguur, dat kan nog wel even duren. Wat, wat moet je nou doen als je toch echt een vlucht moet hebben rond 12? Nou, wat ik wat al meldde is, uh, tot aan uh, de randen van Schiphol kan je reizen. Daar is bus in zet. Die bussen rijden ook naar Schiphol. En uh, check voor het vertrek uh, van huis of van kantoor, uh, even ns.nl, om te kijken of wellicht de verstoring al verholpen is. En anders is het gewoon jammer. En anders is het niet jammer, <lacht> want uh, je kan tot aan uh, een aantal stations reizen en daar hebben we bus in zet. Ja, maar goed. Ik bedoel, er zijn, ik, ik denk dat er aardig wat mensen nu totaal in de stress raken. Het is natuurlijk vakantietijd. Nou, ik hoop het niet. En nogmaals, uh, check ns.nl en uh, laat u u informeren op de stations waar u, u vandaan vertrekt, om te kijken wat er mogelijk is. En Hopelijk dat ns.nl dan niet overbelast raakt. Succes ermee vandaag. NS wordt voor de Erik Trinthamer. Ja, die heeft een zware ochtend. <laughs> dat kan je horen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen, meneer. Het is hier heel druk in de studio. De complete Utrechtse Sterrenwijk zit hier. Cor, Riet, Cor en Truus. Hoe is het? Lekker. Prima. Ja? Met ons vergaat het alles goed. Ken je beter? Nou, mooi. We gaan straks met jullie praten over, over de Sterrenwijk. Want daar hebben we veel over gehoord de afgelopen weken. Maar eerst gaan we nog even praten met Maarten Schinkel. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Waarom zeg jij? Ja? Geen goedemorgen toen ik. Go ik zei: Goedemorgen, dames. hè? Ja, precies. Ja. Ja. En dan, dan snap Die ik het. Dat heb wel. ik niet. Nee. Vandaag komen de Europese leiders bijeen in Brussel. om het plan te bespreken. om Europa weer wat verder te brengen in de richting van meer samenwerking. Gaat dat iets opleveren? Deze vorm van crisismanagement. Daar praten we dus over met Maarten Schinkel. Financieel-economisch redacteur bij NSC Handelsblad. Maarten, de, de, het Financieel Dagblad. opende vanmorgen. Met de kop, arsenaal aan crisismaatregelen, euro raakt volledig uitgeput. Weet je dat mee eens? Uh, ja, we hebben ze er groot gelijk in. Ja, ja het, uh, uh, er zijn steeds minder labmiddelen eigenlijk mogelijk om uh, om voort te modderen. Hè. Voortmodderen doe je met kleine maatregeltjes. En je spijkert hier wat en je uh, hecht daar een draadje aan. Uh, dat soort maatregelen is, is inderdaad het raakt heel snel op. Uh, zodat we in een stadium komen dat er echt grote stappen moeten worden gezet om de zaak uh, weer vlot te trekken. Dat klinkt dat tot... juist positief, zo kan je het ook opvatten. Uiteindelijk um, ja, ja. moet er wat echt gedaan worden. Nou ja, onder druk wordt alles vloeibaar en uh, de druk wordt, uh, wordt langzaam groter. Uh, maar de zaak ligt ontzettend ingewikkeld. Het is heel gecompliceerd om met, met 17 landen uh, uh, dit soort vergaande besluiten te kunnen nemen. Je ziet het gisteren aan. Ons eigen parlement, hè, waar de, de dynamiek daarvan, de verdeeldheid daar, nou dat doe je maal 17. En, uh, uh, met in elk land van tijd tot tijd verkiezingen. Hè. Nederland zit nu moeilijk omdat er in september verkiezingen zijn, maar er is altijd wel een land waar verkiezingen zijn. Dus dat maakt de zaak ontzettend ingewikkeld. Er hebben al duizend slimme mensen over nagedacht, <tie> maar er is geen directe oplossing. Stond uh, ook in diezelfde financieel dagblad. Ja. Uh, het, het punt is, en dat kwam ik toevallig gisteren tegen... toen ik iemand van een Zwitserse bank interviewde... die zei dat ik heb dat nagezocht. Um, Romano Prodi, de uh, oud-voorzitter van de Europese Commissie... heeft in 2001 geschreven... Um, we hebben nu een uh, muntunie, die is gebrekkig. Uh, maar politiek is er niet meer haalbaar. En er zal een crisis voor nodig zijn om hem echt te laten werken. Wauw, wat een profeet. Ja, en wat cynisch. Je begint dus met een muntunie waarvan je weet dat hij niet klopt. Hm. En je rekent op een crisis om te zorgen dat hij wel klopt. En de, die is het dan nu? Uh, die crisis is eigenlijk hm. al, uh, al een jaar of uh, twee, tweeënhalf. En, uh, en je ziet hoe moeizaam het is. De Europese integratie heeft natuurlijk crisis gekend... maar die waren allemaal lang niet zo groot als deze... Het is wat gemakkelijk gedacht om te zeggen... ach, een crisisje. Mm. En dan wordt alles vloerbaar en dan komt de oplossing er wel. Maar zei die ook daarachteraan... en dan komt het goed als die crisis er is? Ja, dan komen de politieke instituties die we weer echt nodig hebben... om die muntunie uh, draaiend uh, te laten Wat Maar denk uh, jij dat ook? Ik denk het uiteindelijk wel. De, de belangen zijn zo verschrikkelijk groot. Uh, alleen denk ik wel dat de crisis nog veel erger moet zijn en acuter dan nu... om iedereen echt uh, uh, tot beweging te dringen. Je moet je voorstellen dat uiteindelijk besluiten worden genomen, dat is in de hele geschiedenis van de Europese Unie eigenlijk zo... besluiten worden genomen door regeringsleiders, gewoon face-to-face... -face, tegenover elkaar, boos op elkaar, discussiërend. Dat kan uh, vandaag, want ze zitten bij elkaar. Uh, Monti heeft al gezegd, de Italiaanse premier van desnoods uh, rek ik de zaak tot zondag. Uh, dat denk ik niet, maar je weet maar nooit. Um, maar het is, het is een, uh, een milieu, zeg maar een omgeving... waarin dit soort besluiten moeten worden genomen. En Alleen dit soort ja. besluiten is dan een politieke unie? Um, nou ja, er ligt dus dat plan he, van, de, van de, de president van de uh, Europese Unie. He, van, van, van Rompuy, Rompuy, Rompuy. ja. Uh, wat, wat heel ver gaat. He, met ook uh, een, een begrotingsunie... Meer, uh, een veel geïntegreerde rol van het Europese parlement. Een bankenunie, noem alles maar op. Um, ik kan me niet voorstellen dat dat er... Uh, ook onder deze druk uh, van komt. Eigenlijk moet de crisis dan nog veel groter zijn. Maar wat, je ja, zijn net, erger ja. en acuter moet het worden. Ja. Noem eens heel concreet. Wat is dat, schets dat is? En, en dan gebeurt er pas wat? Uh, je moet dan echt denken aan een, een dreigend faillissement van een land als Italië. Nou, dan dus zijn we daar toch ook niet heel erg ver vanaf, als ik zo de, de krant Ja, ja dat, valt, dat valt toch mee. Maar de dynamiek van de financiële markt, he, die dit natuurlijk allemaal veroorzaakt. Uh, in ieder geval uh, niet veroorzaakt, maar uh, entameert en, en mogelijk maakt. Uh, die kan heel snel gaan. Ja. Er, moet, er moet eigenlijk een groot land omvallen. En dan zal iedereen in Europa beseffen, we moeten het ook politiek samen doen. Is dat de theorie? Als je echt niet anders kunt. Als je echt niet anders kunt. Het kan nog steeds anders. De ECB, de Europese Centrale Bank, kan nog steeds een liquiditeitsoperatie doen. Hier en daar wat staatsleningen kopen. We maken ik. 40 miljard of 100 miljard vrij voor de Spaanse banken en zo. Ja, je, je krijgt dus druppelsgewijs... krijg je dit soort bedragen op elkaar. En daar, daar red je het misschien nog een tijdje mee. Maar eens komt natuurlijk gewoon de dag. Uh, dat er echt spijkers met koppen moeten worden geslagen. Ik denk alleen niet... Ik zou verrast zijn als dat, als dat dit keer gebeurt. Ja. Dit is Want veel Europeanen willen dat helemaal niet. Die willen niet een politieke Unie. Dames? Nee, zeker niet. Nee, hè? Nee, hoor. Van de geld eigenlijk, hè? Als dat hoort. 44 miljard, 100 miljard. Ja. Ja. Dat is wel een hoop. Dat ja. is wel een hoop. Dat ze bij elkaar, zien, jij. Ja. Nee, je nee. kan nee. Hoe komen we er dan uit, Riet, uit ja, de crisis? Heb ik heb alles bij elkaar gezien, maar 40 miljard. <laughs> Moet al altijd uit zien. Ja, en dan gaat dat naartoe. Ja, naar die Spa ja. Spaanse banken, hè? Ja, en wij, ja, en wij maar betalen. Kijk. Het is ons, toch zo? Uh, we betalen betaal ons uit de belasting. Zou de toeslagen omhoog? Dan ze zoveel over naar die landen toesturen, terwijl hier zelfs zoveel uh, aramoe en leed is onder de mensen. Ja, maar ja, als het daarin stort, toch Maarten... dan wordt het nog veel erger hier? Nou, het, het punt is eigenlijk, en dat beluister je hier eigenlijk ook... dat wij een Belg die het moeilijk heeft... of een Portugees die moeilijk zit... nog niet beschouwen als iemand van ons. Zijn wij zo rijk dan? Nee, dat maakt niet uit. Iemand uit uh, de buurman... als de buurman in de problemen komt... die, die wordt werkloos, krijgt een uitkering. Dat, dat kan je begrijpen. Iemand uit Drachten in Groningen... Uh, Dracht uh, is Friesland hoor, Friestland, ja. Friestland, ja. Die in de problemen ja. komt, daar doe je het ook voor. En die zegt ook niet van, hey, doen we dit, dit gras, het gras zit in mijn grond, hè, dat krijg jij niet. Dus binnen Nederland voelen we die automatische solidariteit wel. Maar we voelen hem niet met uh, andere Europeanen. En dat is eigenlijk een deel van het probleem. Hè. We voelen ons geen land. Nee. We zijn nog geen land als Europa. En pas als uh, dat uh, zover is, dan zou het goed kunnen functioneren. Ik denk dat het wel een stuk makkelijker gaat. En heb je uh, ook instituties voor, je kan... Manieren verzinnen waardoor Nederland niet iets geeft aan Spanje, maar de ene burger gewoon de andere burger steunt. Ja, meneer Tielens? Me mee eens. Sorry, ik kwam er iets later in. Zou je het nog een keer willen zeggen? Dat ik hier helemaal mee eens ben. Het is, uh, het is heel grappig. Uh, ik denk dat de problemen met de euro is, is dat het helemaal geen groep is. Hmm. En de euro is gemaakt van, uh, we helpen elkaar. Nou, dat is ontzettend leuk in voorspoed. Maar als het uh, tegenspoed is, dan ligt het heel anders. En dan zijn we helemaal niet zo solidair met die Frans. Waarvan we vinden dat allerlei dingen onverstandig doen. Dat is ook zo. Het is gewoon, maar het is grappig. dit is pure psychologie. Ja. Dus uh, wij voelen ons als groep. Uh, eerst met je gezin en dan met de stad en dan, dan het land. Maar daarna dan houdt het wel op. Maar ook als we een politieke unie zijn, Maarten... zullen we ons niet ineens voelen met die Spanjaarden in Pamplona? Uh, nee, maar vergis je niet dat, dat Amerikanen... ondanks het dagelijks heizen van de vlag op school... Uh, natuurlijk ook hele grote onderlinge culturele verschillen hebben. En daar werkt het wel. Ja. Maar ja, iemand uit, uh, uit Noord-Dakota is toch echt iemand anders... dan iemand uit Louisiana. Ja. En toch is het genoeg om één land te zijn daar. Ja, maar het heeft ook een tijdje geduurd. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012. Be an angel, the Rhythmics. U heeft ze al gehoord, de dames. Bijna vier weken hebben we in het leven van inwoners van de Utrechtse Sterrenwijk mogen kijken met de Oranje soap. Nou, vandaag zetten we een punt en zijn de rollen omgedraaid. Vier Sterrenwijkers zijn hier dus te gast. Guus, Corrie, Riet en Cor. Hebben ze het nu goed? Cor, Riet. Cor en Truus, ja, het staat hier verkeerd. Ik heb allemaal mooie, mooie naamkaartjes op. En degene die de soap heeft gemaakt, Jan, ook een goede, Jan Pils. Goedemorgen. Goedemorgen. Dames, leuk dat jullie er zijn. We gaan even luisteren naar een compilatie. Zo klonken jullie de afgelopen vier weken. Oh. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterreweig. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik neem je mee, eh, eh, eh, eh, eh. Nederland, oh, Nederland, wie zijn de kampioen? Even lager. Even lager. Twaalf jaar op het conservatorium gezeten. Twaalf jaar! Na ja, schoolband, dat? Hij bij mijn marktplaats roept, dan loopt mijn huis leeg. Maar wij lopen hier met, met allemaal voetballers. Elinkwijk, Hercules, er loopt er een van THC, er lopen een Paul van Sterrenwijk. Maar met Wessie Snijder heb ik inderdaad wel samen gevoetbald. Voornamelijk in koortjes en zo, weet je wel. Het stond 0-0, ik maak er 1-0 van, En toen 2-0, toen was 5-0 helemaal gewonnen. Ik kon Pauwk en de Pauw heeft de lucht in, schud ik me bijna op de paal Pauw, net, net naast. Op mijn leeftijd al die therapeutische dingetjes te moeten gaan doen. Als je 73 jaar bent, dan staat mijn hoofd echt niet meer naar. dan heb ik te veel van mij gemaakt. Ja, je raakt in paniek, maar op een bepaald moment dan, dan weet je niks meer. Nee, nee. Ik heb uh, hoe weet het, pilletjes voor de hoge bloeddruk. Nee, nee. Ze leggen meer op tafel straks in.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 De vreselijke ziekte, in ja. Mijn man ook, elf maanden. Zo is ook gebeurd. Ja. Ja, blaaskanker. Ja. Uh, ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. En nu lig ik inmiddels al twaalf jaar op bed. Alleen, ja, ze probeert wel eens brutaal te zijn. En dan grijp ik bij de strot. Wil je mij slingers niet kopen? 5 euro mag u meenemen. En, dan, dan op, 5, en vergeet 5 euro neemt trek ze er maar vanaf. Neem me mee. Doeg Wanneer ik s'avonds naar de sterren kijk, dan voel ik mij de Koning in Teij. Het lijkt alsof de sterren zingen. Ik hou zo veel van sterren. Sommige dames zaten al een beetje mee te zingen hier. Ja, maar we hebben niet zoveel gezongen oh. in, in, in ons toneelstuk, Toen we bij het <hijen> Stut speelden. Ah, we hebben we jaar toneel gespeeld met Stweegies. En ik begrijp net uh, uh, van jou, Corletje. Je hoort dit allemaal voor het eerst. Want je luistert normaal altijd naar Radio Bingo. Ja. En ik naar Radio Heer. Ja, ja, erg. Hè? Ja, maar dan, als ik <hijen> <hijen> eenmaal aan die knappie zit te draaien. dan ben ik niet helemaal Ja, Ik Ja, ik ook. <hijen> talk... Is, ik het ook. Maar jullie hebben Jan Pils toch bij? En dan zegt Jan, kom zo. Ja, maar die zet je op ons lip. Ik kan oh. alleen maar met voetballen verder hebben we ons nog te zien. <laughs> Vier oh, oh. weken heeft hij tussen jullie gezeten. Is het nog wat, Jan, of hebben jullie, zijn jullie wel een beetje zat met hem? Nee, met je ja, klaar nee met hoor. hoor even. Je mag dus nee, nog een pootje komen, nee, Jan, hoor. dat het ik niet. Jan ik mag niet. wel. Ik hele dag. Hoor, hebt echt mee. En maar als clubwerken beginnen. <laughs> ja, het Buurthuis. een buurthuis. Ja, een buurthuis. Voor de dus, de hoe, hoe vonden jullie het? Vier weken lang zat Jan Peels met zijn microfoon bovenop jullie snuffert nou, en alle doe daar van meer je met dat ding, hoor. Ja, als ja, ze, ze sturen en hem naar een naam, ja. dan uh, kwam hij ja. langs mij. Ja, of hij stond voor me aan En ja. Zegt, maar, maar Riet, jij, jij bent hartstikke persoonlijk geweest. Je hebt allemaal ja. dingen verteld. Uh, dat je zoon pas is overleden, ja. dochter jaren niet meer gezien. Getrouwd geweest met een Turkse man. Dan heb je allemaal, allemaal in de eter geslingerd? Ja, dat komt dat die muis zat te horen. En dat is gelukt dus. Ja. Oh, ja. Wat, vond je dat makkelijk om dat allemaal te vertellen? Jawel, waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Het is dus persoonlijk je een, klein. Nou, jawel. Ja, jawel. Soms kan je dingen van je afpraten, hè. Dus zo heb je het een beetje gebruikt. Het ja, is nogal wel, denk ik, om, om, te, om, te, om te vertellen dat je, dat je zoon is, pas is overleden. Is het ook wel, natuurlijk. Het is net vier maanden, dus uh, het is niet niks. En wat kreeg je daar voor reacties op? Ja. Of, we, of we ieder, niemand luistert naar radio 1, nee. dus zal het dan nee, een niemand heeft het gehoord. Ja, wel, wel. Ik, ik heb het ook niet gehoord. Nou, het is dat, het gehoord. dat was in de eerste uitzending al, Jan. Ja, ja, Ja, we vielen er en, midden uh, in in het levensverhaal eigenlijk ja, in de wijk. Ja. Ik heb verder een verdere reactie opgehaald of zo. Nee, nee. nee. Is het ook een beetje, is het prettig om, om, om nee nou, je zei net een beetje van je afpraten, had dat de rest dat ook? Van, oh, de, ja, de, ja, ik vind commentaar Ik vind het wel. Je hebt allemaal wel eens iets waar je kwijt wil. Ja. En wat, wat wilde u kwijt? Nou, persoonlijke dingen. Wat heeft u verteld onder andere? Nou, dat gaat niet iedereen aan. Ja, maar nee, ja. <laughs> u, u, u zegt heen, dat het vertellen. dat doe ik met Truus. Oh, en daar mag Jan dan niet bij zijn. Of Jan ja, misschien nog net. Nee, maar als het eigen iets is wat ik kwijt wil, dan zeg ik dat ik truus. En dan weet ik dat ik weer truus blijf. Ja. En truus doet dat tegen mij. Aha. Ja, ja want wat wel gebeurde, ja. er waren heel veel verhalen die mensen wel vertelden. Ja. Die ze, waarvan ze zeiden, nou, ik weet niet of het op de radio wil. En, maar soms vertelden ze ook heel veel dingen wel, waarvan ik dacht van, nou, ik denk dat ik dat toch maar beter niet kan doen. Zullen we dat vertellen? Wat voor dingen ja, nee, dat is? ga ik dus nu ook niet vertellen. Ja, omdat, ja, omdat, ik, ik, ja ik moest daar namelijk vier ja. weken verblijven. En dan moet je ook een soort vertrouwensband met die mensen krijgen natuurlijk. En als ik iets laat horen wat, uh, waar Riet achteraf spijt van krijgt, of, uh, of korg, nou. dan kan ik daar natuurlijk ook niet, dan kom ik daar de deur niet meer in. Nee. En dan wordt er nog veel vaker gezwaaid van uh, loop maar door, want uh, dan <laughs> willen ze me niet meer hebben. Dus wat? het was een beetje balanceren op wat, wat je wel kon laten horen en wat je niet kon laten wat horen. Wat van natuurlijk. jij een paar opmerkelijke dingen die je hebt gehoord? Wij... Nou, ik vond inderdaad Riet, die als een open boek uh, toch vertelde. En elke keer zei, ah, het maakt me allemaal niks uit. Maar ze heeft ook wel dingen geroepen... die ik nu wel niet kan zeggen, die ik uitknip. Omdat ik namelijk weet, dat als, als ik dat zou uitzenden... en ja. degene over wie dat gaat, hoort dat... dan de, de is niet fijn voor haar en de persoon. Maar hebben we een echt een goed beeld van de Sterrenwijk gekregen? Van het leven in de Sterrenwijk? Het wijk, moet ik zeggen. Nou, ik dacht het wel, hè? Ja, Riet? Ja, ja ik dacht van wel. Want hoe is het leven daar, als je het, het samenvat? Nou, ik, uh, ja. ik woonde nog altijd prettig, hoor. Ik zou er ook niet weg willen. Nee. Voor in Goud? Nee, nee. Helemaal nou, niet. Nou, in mijn beleving hebben we wel een mooi beeld in ieder geval van uh, Sterrenwijk uh, neergezet. Want ja, uh, in het verleden kwamen ze natuurlijk ook regelmatig wat negatief in ja. het nieuws. Ja, heel negatief. Ja, ja. Maar ja, net was van vroeger, hè? Ja. Wieplantages, hangjongeren. Ja, nou ja. Dat, dat heb je overal, heb ook in iedere wijk, in iedere vrouw, uh, in het Wilhelminenpark. Ik, ik zeg alleen maar wat ik ja. heb gehoord. Ja, ja, ja, is, maar het is wel of zo. Om de hoofdvangst, tevoren, zo'n soort dingen, hangjongeren. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat jullie door hier aan mee te doen... een soort ander beeld van de wijk hebben kunnen neerzetten. Is dat gelukt? Ik vind het nee, wel ja. heel rustig op het ogenblik, op het hoor, ogenblik de laatste jaren. Bel, ja. Op het ogenblik is het heel rustig. Ja. Ja. Ja. ja, Er wordt wel de gezegd van, dit is een van de, van de laatste echte volkswijken in Nederland. Um, voelen jullie dat ook zo? En zijn jullie een van de... Nee, er zijn nog meerdere wijken. Nou, er wijken. zijn nog meerdere nee, wijken. Want je uh... hebt het Rivierwijk, je hebt Kanaaleiland, uh, ja. Maar wat betekent Overvecht. het om, om in zo'n wijk te wonen? Ik, ik woon in een heel andere wijk, Cor. Was... Gezellig. Vooral gezellig. Ik, ik ben blij dat ik er ben komen wonen. Ik, de, ik woonde sinds 2004. En dan heb je ook weer het, het, het idee van de mensen... toen ik wegging bij mijn oude woning. Ik heb 27 jaar op de briljantlaan gewoond met heel veel plezier... En ik ging dus naar het Sterrenwijk en er werd gezegd door iemand van... Uh, waar, kom jij, uh, waar ga je nou naartoe? Ik zeg naar het Keerkringplein. Keerkringplein, uh, waar ligt dat? Ik zeg tegen het Willeminepark. Oh, <laughs> wat hij nou zegt, Sterrenwijk, hè? <laughs> Wordt er dan gezegd, Sterrenwijk. Ja, en heel en negatief dat is, de, is dat. Wat is er tegen Sterrenwijk? Ik had twintig ja. jaar eerder moeten doen. Ja? Ja, zeker weten. Ja? Ik, ja, ik ben er om de hoek geboren. Maar het is gezellig en wat nog meer? Uh, de mensen onder elkaar behulpzaam. Uh, slopen niet bij elkaar in en uit, dat niet. Maar ze zijn, ja, kan ja, jij wel hè? <laughs> ja, je wordt ook Nee, Kom hoor. Nee, het is een ge uh, gewoonte. Z zi zij woont alleen. Het is een vrouw van 6 dus, jaar. En dan zeggen ja. ze maar haar jongens zei ook wel eens, als nou het is, dan ken ik altijd naar haar jongens bellen. Als zij niet open doet, dan weet ik dat ik de jongens moet bellen. Ja, want we hadden het net over Europa helpen. Toen zeiden jullie, ja, goed, we gaan een beetje mijn goede geld maar... Uh, ja, maar dit is wel. Ja, maar dit maar, maar is wel anders. Ja, ja, anders. We ja. we ja. Kijk, want ze hebben ja. wel eens... Dat ze naar op bed lagen, weet je, dan bel ik toch even, even de jongens op. Zeg ik, kom even kijken, want je moeder is nou niet op. Dan vind je het eng. Ja, dus en dan het komen goed. die jongens kijken. Even nog over, die soap, soap is nu geweest, bijna vier weken. Is het nu, wordt het nu anders in de wijk? Nee, hoor. Dat moet er nou veranderen. Helemaal Door doorgaan, hoor. Dus nog het is toch niet vroeg vroeger, hoor. Uh, Je nee, nou vroeger vroeg, vroeg, kwam we wel... Ja, vroeger ik was het meestal niet hier. Ik kom bij niemand. Nee. Bij hoog kom ik nooit. Ze komt iedere dag bij mij. Sommigen ja, komt ze bij mij. Ze komt uit... het naar mij maar dat doet ze niet. <laughs> je moet er eens een keer uitnodigen. Doet ze niet! Ze komt morgen. Zeg jij nou een bakje? Ik zeg <zit er> ik morgenochtend een bakje <laughs> jou. Ik haal het. Te... Het is gewoon en gewoon. doe Het bieden, dus... dat doen we misschien al 30 jaar hoor. Ja, ja hè? 30 jaar. Hm? <laughs> <Zoran> <laughs> we zijn als twee oude wijven op de baan eh, voetballers zitten kijken. De... kijken. Terra Streef, waarbij ik kan zeggen, ze kunt die oude lijken naar zitten. Wie moet er Europese kampioen worden? Uh, Spanje. Spanje of Italië? Geen Duitsland. Oké. Okay. Mogen we niet. Dames, het is half elf, dan moeten we naar het nieuws. Sorry. Oh. We gaan even naar het nieuws. Het nieuws van half elf, gelezen door Jan van der Putten. De Nederlandse spoorwegen kampen met een storing van en naar Schiphol. En de NS denkt dat die zeker tot het middaguur gaat duren. Er zijn op die Schipholroute bussen ingezet. De tandartsen beloven dat de tarieven dit jaar niet verder zullen stijgen dan de inflatie. Deze week bleek dat de tarieven de laatste tijd met 10% zijn gestegen. Minister Schippers dreigde toen dat het experiment met vrije tarieven wordt gestopt. Het Turkse leger stuurt luchtafweer naar de grens met Syrië. En als reactie op het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië. De NAVO, waarvan Turkije lid is, heeft Syrië scherp veroordeeld. En het Russische energiebedrijf Gazprom gaat gas verkopen aan Nederlandse bedrijven. Een dochteronderneming van Gazprom begint een verkoopkantoor in Den Bosch... en richt zich op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Gazprom wil in vijf jaar tijd 15 procent van de zakelijke markt veroveren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Er zijn nog wel een paar opvallende files. Ring A10 West richting Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Koenplein en Westport 2 kilometer. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum is bij ochtend de oprit dicht... in verband met een gekantelde vrachtwagen. Dan de N50 Zwolle richting Emmeloord. Daar is bij Kampenzuid de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en personenauto's. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En daarom loopt het ook vast op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord... tussen het knooppunt Hattemerbroek en Kampenzuid 3 kilometer... En dan nog een bericht voor de treinreizigers. De stroomstoring is inmiddels voorbij. Van en naar Schiphol rijden daarom straks wel weer treinen. De vertraging die is in ieder geval minder dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Elk dorp heeft zijn dorpsgek. En in de stad zijn het vaak de dak- en thuislozen die een psychische stoornis hebben. Psychiater Jules Tilens opent vanmiddag speciaal voor die groep een nieuwe behandelplek. Maar nu eerst een reactie op het vertrek van Bert van Marwijk. Hij is bondscoach af. De vraag is nu wie hem op gaat volgen. Aan de lijn hebben we oud-international Pierre van Hoarduk. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt het vertrek van Van Marwijk min of meer voorspeld. Komt het voor jou nog als een verrassing? Nou ja, als je iets voorspelt... dan kan het nu niet als een verrassing klinken. Maar ja, dat valt er eigenlijk wel een beetje aan te komen. Ik hoorde her en der toch wat, dat er toch wat irritaties waren. En dan, dan weet je op het moment dat... De, prestaties uh, tijdens een toernooi dan achterblijven, ja dan is het toch vaak zo dat, uh, ja, dat de trainer en, en uh, de KNVB beter uit elkaar gaan. Ja. Is het een optelsom van die twee dingen, de, de onrust en de irritaties zoals je die noemt en de slechte resultaten? Nou, ik denk dat die wel uh, met elkaar te maken hebben. En uh, uiteindelijk is het gewoon zo dat je, ja, dat je als bondscoach te maken krijgt of hebt met een, met een groep. En, en ja, daar kan je misschien over discussiëren of er uh, niet een aantal uit moeten, maar van die groep heb je er gewoon in de komende tijd uh, het gros heb je nog nodig. Nou ja, dan het was, is het wat lastiger om weer verder, uh, verder te gaan met elkaar. Hoewel het erop leek dat hij de steun van de meeste spelers nogal had, hè? Ja, maar dat, dat weet je moment, is niet één speler die als het toe gevraagd wordt... Uh, op uh, het moment dat een bondscoach nog gewoon in dienst is, uh, zegt: Van uh, uh, ik heb liever dat hij weggaat. Oh ja. Van de week lekte er een lijstje met name uit van mensen die eigenlijk niet meer in aanmerking zouden komen uh, als hij bondscoach zou blijven? Heeft dat nog een rol gespeeld, denk je? Dat dat was uitgelekt? Nou ja, misschien wel, maar uh, ja, ik denk eigenlijk niet dat het lijstje uh, er toe bij heeft gedragen. Want. Uh, Uiteindelijk is het zo dat het dat bij, bij het gos van, van de selectie dat daar misschien toch niet meer het juiste gevoel was. En we eh, me niet te dramatisch over doen. Kijk, het is, eh, Bert heeft het fantastisch gedaan als, als bondscoach. Hij eh, heeft de eh, tweede plek op WK. En, en eh, Bert heeft hier een hele goede kwalificatierijks eh, weggezet. Nou ja, nou, en nu is het moment ja, dat, het, eh, ja, dat het wat minder is nou, dan. dan dan ga, je, dan ga je uit elkaar. Dat is inherent aan het bondscoachschap. Ik bedoel, als we de historie van, van de Nederlandse bondscoaches uh, bekijken, dan is er niet één trainer die, die langer dan, dan vier jaar zit. En, nee. en ja, daarom is het mij wel verbaasd dat de KVB uh, nog een keer uh, voor, uh, voor een nieuwe periode van vier jaar uh, een contract gaan met hem. Ja. De, de, wie is jouw favoriet voor de opvolging? Wie moet het gaan doen? Nou, ik zou wel graag of Ruud het of Frank Rijkaard zien. Oké, okay. en uh, waarom zij? Ja, waarom zij? Omdat uh, ja, ik, ik ze beiden uh, ken. De een uh, ken ik op persoonlijk vlak uh, goed, de ander ken ik, daar heb ik mee gewerkt als, als trainer. En uh, Ik denk dat zij uh, direct het respect van deze groep zullen, zullen hebben, uh, op basis van, van hun, hun status. Ja, en daarnaast uh, wel precies weten, omdat, eh, omdat ze zelf ook uh, regelmatig een eindendoorje hebben meegemaakt, die, die succesvol en die ook niet succesvol zijn geweest. Wel weten wat er nodig is om, uh, uh, ja, om een om, om boskoos te zijn. Ja. Van Gaal wordt veel genoemd. Zou die het kunnen, denk je? Ja, nee, ik, heb, ik ben ook onderdeel geweest van, van de periode dat Louis Verheers nou wel van Ja, Ja, ja dat laat ik zo zeggen. Dat, dat, ik vond dat toen geen uh, succesvolle combinatie. Uh, maar misschien dat uh, Louis ja, zelf wel heeft ingezien... dat, daar, dat het niet precies hetzelfde was als uh, het trainer van een club. Maar daar zou maar wat horen, ging er toen niet ja, goed dan? Wat zeg je? Wat ging er toen niet goed dan, vond jij? Nou, hij... hij, hij, hij uh, bekeken het en en, en uh, werkte met het met een groep, zoals je dat ook met, met een club doet. En en ja, zelf wel historisch anders als je bij elkaar met elkaar komt voor een kwalificatiewedstrijd dan ben je drie of vier dagen uh, zit je op elkaar lip. En, en ja, dan, dan is het ook een soort van van reunie. En dan, dan is het wel belangrijk dat daar een, een, een goede ontspannen sfeer hangt waarin je uh, serieus met elkaar gaat werken. Hij was te die, nou ja, die sfeer die was, die was wel iets te, iets te... Dat stond allemaal wel net iets te strak. Ja, maar da daarvoor wordt nu juist gezegd... Ja, dat hebben we nu, nu juist nodig. Ja, dat is altijd op het moment dat je een trainer hebt... die wat, uh, ja, die wat rustiger is dan, en het gaat niet goed... dan moet er ineens weer een uh, komen die, uh, die wat strenger is. En als je een strenger trainer hebt die, uh, die het niet redt... Ja, dan moet er ah. ineens weer iemand komen die wat meer ontspannen is. Maar ik hoorde ook uh, van Gaal samen met Gullit... Ah, dat zijn leuke combinaties, maar ik weet niet of dat een, uh, een reëel beeld is om die twee uh, samen op één schip te zetten. Hmm, het zou wel een spannende combinatie zijn. Ja, nee, dat klopt. Er is, er is voor de rest weinig mis mee. Nee. Goed, dankjewel, op van Orden. We gaan kijken hoe het verder gaat. Zo. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. I spend my time watching.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 Ben Howard, keep your head up. Van alle gektes die er zijn, is schizofrenie misschien wel de meest ernstige. Het is ook moeilijk te behandelen, want mensen die dit hebben ontkennen vaak dat ze ziek zijn. In Amsterdam is een psychiater die deze groep zijn uitdaging vindt met een hele nieuwe aanpak die vandaag van start gaat. Jules Tilens, goeie goeie, sorry, goeiemorgen. <laughs> goeiemorgen. Af en toe slaapt hij er nog even in. Um, ja, goedemorgen. Um, u, u bent bekend als psychiater en dan er staan er hele leuke termen achter uw naam als je u googelt. Staat er straatpsychiater en rokpsychiater. Van waar al die uh, bijnamen? Uh, ik heb twaalf jaar psychotische mensen behandeld op en rond uh, de straat. En uh, ik speel denk ik uh, een jaartje of tien met een professionele band. En dat treden wij ook heel veel op in uh, klinieken. Ja, en dat klinkt zo. komt hij? als het goed is. Nou, dat klinkt niet zo. We het? Nee. Dat klinkt anders. Ik dat hoop, het anders. klinkt veel harder. Is harder. Ja. <laughs> goed, ik wilde een stukje laten horen. Hebben we hem wel? Ik hoor iets uh, half in mijn oor. Nee, ik geloof het niet. Nou, ja, komt, komt hij toch? toch aan. Ja to do als Jimi Hendrix. Ja, de dames vinden het niet mooi, geloof ik wel, Riet. Het lijkt wel nee. een stel Grootse kaarten. Ja. Ja. Ja, heb Ik daar meer dan een stel kippen in de We gaan volgende keer Koos Albers voor jullie spelen, dames. Ja, dat is misschien beter. Ja, dat speciaal is voor de sterrenwerk. Ja. Maar dit, dit, hier heeft u mij opgetreden in, uh, met uw rockband... in verschillende klinieken. En dan ja. mochten patiënten meespelen. En, um, want we gaan het hebben over... Nieuwe aanpakken van schizofrenie, patiënten. Is, ja. dat, is dat daar ook een onderdeel van? Spelen met patiënten? Ja, ja, ja. dat wordt uh, een van de onderdelen die we gaan doen. Ja. Want uh, nou ja, leg maar uit, wat is nou, die nieuwe aanpak? Weet je wat er grappig is, is dat je in jullie uitzending hebben jullie alle ingrediënten die uh, bij elkaar die is hebben, namelijk de eurocrisis, de dames uit de Sterrenwijk en wat ik ga openen. Is namelijk, het gaat allemaal over dat wij uh, wij zijn uh, groepsdieren die eigenlijk in, in uh, graag in groepen of in stammen uh, leven en dat, dat vinden wij fijn. Dus, dat, zeg ik nog, dat is heel erg belangrijk voor ons. Hè? Dus uh, wij moeten sociaal met elkaar omgaan. Als ze dat niet doen, dan uh, worden wij heel erg ongelukkig... en worden we psychisch ziek. Nou, dan hebben we het over mensen met psychose... dat is 1% van de bevolking. Die hebben een ernstige aangeboren ziekte en door die psychose denk je dat jij iemand anders bent... of denk je dat je vervolgd wordt. Paranoia is een bekend voorbeeld ervan. En wat gebeurt er dan, is dat die mensen... Eh, die a, ah, die gaan niet naar de dokter natuurlijk, want die denken... Het de hele wereld gek is geworden, dan ga je niet naar de dokter toe. En ten tweede eh, raakt ze in de isolement. Dus dat zijn... Eh, net had je het een beetje wat denigrerend over de dorpsgek. Ik ga je vertellen, als je geen zor goede zorg doet zoals wij dat gaan doen dan kom je uiteindelijk wel in de positie dat je de dorpsgek wordt... of dan kom je in de positie dat je dakloos wordt. Zo ver leidt het verval wat, uh, als je het niet goed aanpakt. Ja. En wat wij willen doen is, is uh, eigenlijk aan, aan beide dingen... wat doen zowel um, de professionaliteit van de mensen, van de medewerkers... we hebben verpleegkundigen en psychiaters binnen dienst... Um, die gespecialiseerd zijn in, in het praten met mensen... die vinden dat ze niet ziek zijn. Dat is best wel een, uh, een specialisme, kan ik je vertellen. Mm -hmm. En he, Dus verleiden tot zorg noemen we dat. En daarnaast, wat heel erg belangrijk is, gaan we ook wat doen aan het isolement van die mensen. Want als je alleen maar voor ze zorgt, medisch gezien... en je doet niks aan het isolement... dan is het een beetje water naar de zee dragen. En is dat dan... want je, je hebt het over een nieuwe aanpak... ik ga in één keer je zeggen. Zullen we het gewoon op je, je, je, het je, gewoon je, op je houden? Ja. Dat zeg ik wel u. Ja. <lacht> ja. Ja. Dat. Um, dat verleiden... want dat is een beetje het moeilijke bij schizofrenie. Patiënten die, die, weten, die voelen niet dat ze ziek zijn. Is dat dan een nieuwe aanpak? Anders dan een andere aanpak? Dat je ze gaat verleiden tot, ja, tot nou ja, uh, hulp? Het is, het is toch iets wat ik geleerd heb op die, op die tijd... Ik met daklozen praten moet je niet beginnen met, van, oh, ik ben een psychiater... zullen we eens even praten, want ik zie dat jij niet helemaal uh, 100% bent. Dan, uh, dan ben je gelijk uitgepraat. Ja, dus je moet met iets anders komen, maar wat wel, wel relevant is... wat we wel vaak deden, is van, uh, moet jij niet ergens slapen? Moet, jij, moet die financiën niet doen? Maar hadden al lang gezien... dat het niet goed ging met die persoon. Ik die, dat, dat, dat zie je bijna van de afstand. Dat hoor je ook vaak al van informatie van buitenaf... van familieleden of van de politie. Nou, en, um, uh, en dat... dat Verleidend, zoals ze, is heel erg belangrijk om het te doen. Want het ergste is wat je als dokter kan hebben, deze mensen, is dat ze niet bij je aankomen. Maar, maar neem even een voorbeeld van iemand. Ja. Toevallig, mijn buurvrouw is iets, is iets gevreemd, die inderdaad af. weet het zelf niet. Die denkt dat de hele wereld in een complot tegen haar zit. Hoe de zou was het ook te luisteren? Ja, nou ja dat <laughs> weet ik even niet. Het wordt uh, verder niet uitgezonden. <laughs> um, o gelukkig. Maar hoe, hoe zou je die dan. Want je gaat, dus, je gaat dus niet zeggen, nou, jij bent ziek, ik ga je helpen. Maar je gaat zeggen. Ik kan je met veel praktische problemen helpen. Nou, je, je, je moet er veel uh, weten om de patiënt heen. Dus ik kan nooit alleen maar gewoon als dokter. Uh, en zo'n behandeling doen. Dus ik heb altijd uh, de omgeving nodig. Bijvoorbeeld kunnen het buren zijn of het, het zijn vaak familieleden die zeggen, het gaat niet goed met hem. En uh, wat die mensen bijvoorbeeld nogal eens doen is overlast geven. Die gaan geen middernacht uh, gillen of uh, ja, hele ja. harde muziek draaien ja. of nou, uh, uh, nou, gevaarlijke buren dingen gaan doen. ook, ja. En uh, dan, wat ik heel vaak heb gedaan is dat uh, ik, ik heb goede contacten met de buurtagent bijvoorbeeld. En dan overleg ik met die persoon van, je moet er wat aan doen. Nou, ik ik kom bij zo'n persoon die binnen, want die, die ziet mij al aankomen... die denkt, ja, wat, wat denkt nou met die buurvrouw? Want de buurvrouw was toch, hè? Ja, ja. Buurvrouw, ja. die buurvrouw, die, die denkt, ik ga je vast een briefje geven... die denkt, mijn buren die belagen mij. He, die zitten me af te luisteren, die doen allemaal gekke dingen mee... vergiftigen mij, weet ik veel wat. Nou, euh, daar moet je natuurlijk niet meer aankomen... dat opeens een dokter aan de deur staat. Die zegt, mevrouw, uh, gaat het wel lekker met u. Die dat denkt, nee, jij moet met je buren eens even gaan praten. Die mensen zijn knettergek. Nou, dus dan heb je eigenlijk andere types dan dokters nodig... om, uh, om binnen te komen, want je wil binnenkomen. En die mensen schakel jij in, namelijk familieleden? Ja, of... ja al die mensen die moeten meedoen. Dus het is, het is echt het is ook een soort zorg... wat je helemaal niet alleen maar vanuit je ivoren toren medisch kan doen. Dus dat is al heel anders, de aanpak om te zorgen... die mensen binnen te krijgen om ze hulp te bieden. En dan zei je ook... Uh, ik ga ze op een andere manier uit hun isolement halen. Ja. Bijvoorbeeld door middel van muziek? Nou, bijvoorbeeld. We hebben in, in het pand wat we nu hebben... We, we, met, uh, met Molenman, hebben we, dat is de organisatie die het organiseert... hebben we een groot pand uh, in, de midden, uh, in de binnenstad. En daar hebben we nou, natuurlijk een aantal ruimtes voor... waar verpleegkundigen en dokters zitten. Allemaal open ruimtes, niet in die spreek- open ruimtes. Maar we hebben ook ruimtes waar we scholing geven... waar we yoga les geven, waar we muziek les geven... waar een lunchgroep is. Gezellig, klinkt het bijna. Uh, juist, heel goed. En op de deur staat ook niet centrum voor psychoses. Want maar dat, dat schikt het... af. Nee, natuurlijk niet. Ja. Want je zegt, ja, maar dat heb ik niet. Nee, daar staat gewoon, in um, dit geval, Molenmantielens gewoon een naam, net als bij een advocatenkantoor. En uh, um, die mensen moeten ook naar zichzelf, voor zichzelf het idee hebben. Van ja, ik kom hier. Kijk, die mensen vinden meestal wel dat ze wat hebben. Dat ze bijvoorbeeld stress hebben. Dat, dat, dat, dat dingen niet goed gaan. Dat ze in isolement zijn. Dat vinden ze meestal wel. Maar niet dat ze psychose zijn. Want dat is eigenlijk goed vertaald dat jullie vanochtend. Ook al hebben gezegd, dan ben je de dorpsgek. Ja. Niemand wil gek zijn. Kortom, we komt hem neer op een veel menselijker manier aanpakken. Het is Hoorlijk. heel erg belangrijk dat we de, onze uitstraling. Ik zeg, ik zeg altijd, we zijn uh, psychiatrisch opgeleid, maar we hebben een niet-psychiatrische uitstraling. En dan je, kan je ook bij jou terecht als je niet van Jimmy Hendrix houdt? Um, daar moeten we dan eens even uitgebreid <lacht> over praten. <lacht> <Okay>. <lacht> maar, die, maar die dames uit de Sterrenwijk mogen komen. Nou, in the show is out to unsort the scratches I come to in En take a message. De Radio 1 Sportzomer column. Vandaag met Radio 1-collega Joost Eertmans. Allemaal denk je wel eens, heb ik dat nou gezegd? Heb ik dat echt gezegd? Dat moet een opwelling geweest zijn. Een moment van ondoordachtzaamheid. Vaker tot tientellen. Het overkomt ons toch allemaal regelmatig. In het strafrecht is zo'n opwelling vaak reden voor psychotherapeuten... om op een moordenaar het prachtige etiket ontoerekeningsvatbaar te plakken. Hij kon er niks aan doen. Er zaten stemmen in zijn hoofd. Hij verdient behandeling, geen straf. Veel rechters gaan daarin mee. En zo zitten onze klinieken onder het motto... liever een gezonde man in een instelling dan een psychoticus in de gevangenis... vol met misdadigers van wie we in feite zeggen... je bent ziek, maar niet schuldig. Ik vraag me altijd af, geldt het dan niet voor elke moordenaar... Er zitten toch vele steekjes los als je iemand van het leven berooft. Psychologie is geen exacte wetenschap. Toch stellen therapeuten volgens boterzachte en arbitraire onderzoeksmethoden... kijk bijvoorbeeld even naar de tegengestelde rapporten over massamoordenaar Breivik... zonder aarzelingen dat zij exact weten wanneer iemand toerekeningsvatbaar was of niet. Zij kunnen met terugwekkende kracht vaststellen... dat iemand op 4 april 2011 wel of geen stemmen hoorde in zijn hoofd. Ik vind dat knap. Stel je nou eens voor dat ik nu de baas van Radio 1 in deze kolom enorm zou gaan kwetsen. En ik zou dat met opzet doen, want deze kolom verzin ik van tevoren. Vervolgens word ik door dit wangedrag ontslagen door WNL. Mijn reactie is dat ik er niks aan kon doen, want ik heb in een opwelling gehandeld. Het zal niet snel worden gehonoreerd. Waarom gebeurt dat met moordenaars dan wel? Anders Breivik moorde een jeugdkamp uit en deed dat langs een gruwelijk vooropgezet plan. Natuurlijk kan geen mens daar met zijn verstand bij, maar dat betekent niet dat Breivik gek is. Ik denk juist dat hij exact wist waar hij mee bezig was... en dat blijkt ook uit al zijn verklaringen. Niks psychose of stemmen in zijn hoofd. Dat maakt opname in een kliniek ook zo nutteloos en gevaarlijk. Maar we willen Breivik gek verklaren omdat hij ons bang maakt. Hij hoort niet in de normale wereld thuis, dus hij is gestoord. Daarom zijn zijn daden hem niet aan te rekenen en wordt hij niet gestraft. 77 kinderen uitmoorden is geen vlaag van verstandsverbijstering. Breivik is niet gek... Het zijn de therapeuten die hun verstand hebben verloren. Joost Eerdmans was dat morgen een column van Johan Frits. Ja, Het is hier nog gezellig in de studio. Maarten is er nog. Maarten Schinkel. Wordt het een nachtwerk in Brussel? Je zei net al misschien. Wordt het wel zondag? Um, ja, daar heeft de, de Italiaanse premier Monti uh, meegedreigd. Um, ik weet niet of het zo ver komt. Uh, er gaan ook verhalen dat hij uh, dreigt om af te treden... als hij op de top niet genoeg uh, zijn zin krijgt. En wat wil hij precies? Uh, verder gaan dan de Duitsers. Ja, ja, Dus meer een politieke samenwerking dan mevrouw Merkel wil? Nou, kijk, mevrouw Merkel wil die politieke samenwerking wel... maar met heel veel voorwaarden. Uh, uh, en dit, dat zijn voorwaarden eigenlijk op het, op het financiële vlak, op het bankieren vlak. Ja, ja, en dat uh, vindt hij met al snel te ver gaan dan? Uh, de, de zuidelijke landen hebben, hebben veel meer die traditie... van het vasthouden aan nationale soevereiniteit. En dat is eigenlijk een beetje een probleem. Uh, en daar is Italië er natuurlijk ook één van. Ja, ja. Jan, val jij in een gat na vandaag? Uh, nee, ik ga op vakantie. Waar ga je naartoe? <laughs> Portugal. Dus. Uh... <laughs> daar krijg ik mijn geld uit Nederland. Nee, heel ik veel benen. geld ja, uitgeven. Ja, precies, heel veel geld uitgeven, hoop ik. Nee. Ja, en wat gaan jullie verder te doen? Daar, ik, doen ga, naar, naar? ik ga naar stoepo. Ja, ik ook. Wat is dat? Ja, oh, dat is zo mooi. Is mooi, mooi staat, hoor. Oh, okay. ja, dat is zo mooi. Lekker bang, Je weet niet alles. De op, op, op vakantie ook. Ja, ja, op vakantie stoepo. Ja, ja. Dat is gewoon voor ja. de, de deur. Vermoed ik al. Dat is gewoon heel lekker voor de deur. Lekker pakken. Ja, en, de, en, en de, er zijn ook genoeg mensen om mee te kwekken dan, er gaat niemand, oh, je of je iedereen gaat naar Stoepo we daar. Zijn er we gaan naar naar ze gaan allemaal naar Tarazo en Stoepo. een en stil. Ja, tuurlijk. En Kinderen af en toe bij elkaar een Stoepo of alleen op je weg nee, Stoepo? bij elkaar ook wel. Ja, oh, toch wel. Ja, ja, ja. Behalve ja, Cor niet ja. bij Trus, hè, of Trus niet bij Cor, hoe zat het nou nee, precies? Nee, Trus zit liever binnen. Trus zit liever binnen. ja, dan hebben we nog. Trus, eens naar buiten, joh. Het is gezond. Ik binnen. Een beetje zonlicht. Verschrikkelijk. Ik zit liever binnen. Dus toch je lekker bruin. Oh, ik hoef niet bruin te worden, denk ik wel. Ja, en, en zo. doet het gewoon niet. Ga we gaan ook twee ik keer in de week thuis. eten. Ik heb, uh, zorg voor mijn man ook ja. iedere dag dus. Je blijft ook uh, gewoon thuis. Ik blijf lekker thuis. Zeker ja. in de, de week. We gaan ook twee keer in de week eten. Ik zit Met dagen thuis, maar zo het club. Het is heel moeilijk om tussen Riet en Kort door te komen. Ja, ja, die ja, praten van de hele tijd door. Het zijn ja, zusters. Oh, dat kan je wel horen. We gaan twee keer in de week eten. Ze willen het overkat de club bij. Oh Maar praten jullie ook wel eens niet? Nou, zelden. zo? Ja. <laughs> hey, als, als de Radio 1 luisteraar nu, die is helemaal fan van jullie. Als ze op bezoek willen komen, mogen ze dan lekker komen stoepen? Wie is de De Radio 1 de radio de luisteraar, radio 1. iedereen. Oh, natuurlijk. Mm. Wel, we maar hebben de deur open, we hebben een schuifdeur, je kunt zo naar binnen. Okay. Sjöltillens, Sch je kan ze je kan zo aanschuiven daar. Ja, ja. ja hoor dus lekker mee eten. Het kost 3,5 euro. Gezellig. Uit. Ik, ik dank dan onze die... gasten, alle dames uit de Sterrenwijk. Nou, en ik dank Sjöltillens en Maarten Schikkel. Dankjewel, wel.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 Uit een mooie actie van Piet Keizer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van blog. stok in, steek omhoog en eroverheen en gaat eroverheen. De Radio 1 sportzomer jukebox. Prachtig voorhand is dat gespeeld van Krajcik valt op zijn knieën op het centercourt. Richard Krajcik. Ga naar radio1.nl en speel mee. Deze maand in Plus Magazine, de best geteste vakantietoppers. Zorgeloos op reis met eerste klas producten. Hoe krijgen we weer zin? En meer lezers vragen over seks. En maak kans op een Batavus e-bike, de Fuego Ego ter waarde van 2200 euro. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar 450. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht.